Ruim 8000 fietsers en wandelaars uit Nederland... hebben ruim 28 miljoen euro ingezameld voor kankeronderzoek... door gisteren of vandaag de Alpe d'U'es te beklimmen. Het definitieve bedrag wordt op 7 oktober bekendgemaakt. De voorzitter van de stichting Alpe d'U'es verwacht... dat het oploopt tot meer dan 30 miljoen. Vorig jaar werd bijna 21 miljoen euro ingezameld. De opbrengst gaat naar KWF-kankerbestrijding. Vanwege het grote aantal aanmeldingen... duurde de actie dit jaar voor het eerst twee dagen.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 Het weer? Vannacht trekken de buien weg. Het wordt een graad of 13. Morgen in de ochtendzon in de middag verspreid over het land buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOH Shure. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. tegen uur.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 Продолжение <suss>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 If you speak out, it's your heat out It should rebound, free my these sounds Let that reach out, please bounce My feet fill in the ground Your secrets, now let me figure them out It's rid of raps, so I'm with you, not I'm without It's rid of raps, so I'm weighing you under and down It's rid of raps, you'll never stop calling it out It's rid of raps, hey, hey. It's rid of raps, you'll start making all of your bounds It's rid of raps, you'll feel it All in the sound It's been a rap What the fuck you talking about It's been a rap Yeah, yeah Check Let that reach out, be bounds, my feet fill in the ground, no secrets. Let me figure them out, it's bit of raps. Something with me, not without, it's been of raps, your feeling, it's all in the sound, it's riddle raps. Never stop calling it out, it's riddle rap. It's riddle raps, so I'm making all the upper bounds, Riddle of rounds. Do I feel that it's all in the sound, it's Riddle rap? What the fuck you talking about? It's riddle rap, rap it,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 tik tik mag. Uh, of uh, hoe werkt het in Nederland? Uh, word je gevraagd? Uh, wordt er een mail gestuurd? Of uh, stuur je zelf mails? Of ja, stuur we je. Het gelukt dat we veel gevraagd worden. Toch wel. Dat het uh, eigenlijk van het ene altijd het andere komt. Dat ja. Je, ja.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 Vol. Ja, rood aan kon er geen... Er kon niemand meer bij, Het ja, was echt bij. gewoon een hutje, Ik We zijn in ieder muntje. geval nieuwsgierig. Ja. Ja. Ja. Ah, ik denk dat, dat heel veel mensen verrast zijn, zeg maar. Omdat, um, zijn, ik, omdat wij uit dat kleine... Dat kneuterige een beetje komen. Dat blues Volkie ding Denken mensen... Volgens mij wel is dat, als ze bij onze optreden komen, zijn ze volgens mij best wel vaak verrast zeg maar, over mm. dat we een hele brede, dikke sound hebben. We kunnen dikke ja. bassen, twee drummers live, viool, ja, neerstemmige gezang, gitaar, uh, synthesizer op de bas, piano, weet je. Het is echt mm. een bak. Vooral uh... vooral omdat we dat binnen een jaar hebben opgezet. Ja. Of binnen een jaar hebben gerealiseerd. Mm. Ja, uh, dat dat ma maar... Big bak geluid uh, van het podium af. Dat is één kant van het verhaal. Maar ook bijvoorbeeld, dat is het ontvangst. Hè? Dus gewoon het publiek op zich of waar jullie ook spelen. Maar ik bedoel ook uh, radioprogramma's en dat soort dingen. Maar we zijn een beetje terughoudend niet? mee geweest, even ja? nu toe. Ja, maar het ding is net gereleased. gereleased en het is onze, onze... Kijk je ook heel kritisch naar waar je komt? Ja, heel erg. Ja. ja? ja. ja. ja. Wat, wat vind, wat vind je dan belangrijk euh, als je ergens komt? Euh, ja, wat vind je belangrijk daaraan als je ergens ja, komt? We, we, we proberen gewoon in te schatten dat, dat er mensen zijn die openstaan voor onze muziek. Hmm. Ja, met andere woorden, als je op het moment dat je, dat je daar speelt, moet het, moet het ook kunnen werken, zeg maar. Uh, ja. Je zegt net over de drieërs. En, uh, en voor, als wij voor de Tros uh, feest zouden spelen, dan ja. maken we het denk ik iets te pittig dus ik <laughs> volg, Maar, dan, maar dat, dan worden we daar weggejoeld. Weg we, ja. En terecht misschien. Ja, ja, maar dan, helemaal zelfs geen zin dan, in. dan nog <laughs> We wel de feestnummertjes uit de. <laughs> maar dan willen we. Dan willen ze iets met up-tempo, want anders ja. raakt ze een beetje verveeld. Ja. Je, dat, ja. ja, ja. Nou, we maar maken uh, geen. kwestie uh, muziek. Dat is dat niet. Uh, cool. Ik ga het ook niet met een Indiane uh, dinges op je hoofd staan. Ik zou bijna zeggen harsers, maar. Nee. Je hoofd staan in dat je dan zegt: van hier zijn wij. Oh, maar Indianatoy vind ik nog wel mooi hoor. Ja, daar heb ik precies de goede opmerking. <laughs> ik heb dat al mijn hele leven gedaan. Dus, ja, Joe ja, dus, uh, Franca. Ja, ja, ja toen er uh... klein was wilde die al Indiana worden. Ja, ja, toen ik klein was, toch zag al. ik Dance with Wolves. En dat, was, dat, dat is toch echt, nou, vat je, dat, die film is toch wel... Uh, <laughs> niet dat ik die film, is echt ja, wel, okay. film, maar dat verhaal... <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. dus, uh, we, we gaan weer even terug naar de kritische kant hè, van waar je dus komt. Want je wil dus wel dat je muziek...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 Ja. Daar zijn we heel dankbaar voor dat dat kan. En dat dat ja, mensen met zijn dat, dat met ons mensen willen Mensen met doen. karakter zijn ja. het. Uh, nou is de Nederlandse...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 Oh, oh, maar eerst gaan wij ee, weer wat van jullie album raaien, Want daar oh, zijn jullie nee. we tenslotte ook voor uh, oh. gekomen. We hadden uh, er alweer drie uh, afgewerkte. Uh, Moonshine. Ik ga ze nog een keer verfijnen uh, noemen. Want dat uh, vind ik altijd leuk. Alina en All Along Wolk. Walk. En nu. La uh, de laatste. Nummer tien, Zullen we Storms en Dat uh, gaan we dan De happy uh, end yeah. van de CD. De ja, happy end van de CD. Maar er komen ze direct of, nog meer. Of de B kant van de plaat. Ja? ja, maar er komen nog. Ergens halverwege. Hè? Dus ze deze natuurlijk dus de happy end van de A-kant. En daarom, hè, halfway station. Dus oh, ja, mooi. nee. Ik snap hem. Maar we, zullen, we, zullen we die doen? Ja. Storms en doubt? doubt. Dan gaan we, die, ja. uh, gaan we die als eerst even draaien.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 Moe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 en de ratten in de schuur. Mede-finalist ook van de halfway station... Uh, ...met uh, de spuuglelijke baby. Dat zal je maar gezegd worden. En uh, dan da was er nog één... ...die jullie uh, hebben meegemaakt... Uh, ...tijdens de finale van de grote prijs... ...van uh, Sus, ons, onze Suus, de groot... ...Sue Night. Dat is trouwens nog een heel leuk verhaal. Wat je, uh, dat is een leuk verhaal, want... ...we hebben ze hier ook nog eens een keer in de studio gehad... ...toen was met een band. Toen hebben ze meegedaan uh, als John Doe's Revenge... ...in de Robbacda Award... Die wonnen ze in 2009 En ja, we vonden het leuk van, We hebben de winnaars van de Rob Akdaalwoord in de studio Maar ja, toen kwamen ze met Band, uh, drum Dat was een van de bands die, die de buren niet konden waarderen Nee, nee. Ah. Alleen de buren, die waren er niet Maar we moesten de drummer moesten we kwijt Dus die deur die je daar ziet nee, Die hebben we ja. er dus uit moeten halen Om die drummer nog ergens uh, kwijt te <lacht> En die deur die, die we hadden Die hebben we dus, zeg maar, waar jullie net door de voordeur zijn binnengekomen Die hebben we dus die deur daarnaast gezet En daar zat Suus op de barkruk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 dat soort dingen vind ik heel gaaf in de zin. Bij lokale bandjes... Of, of een muzikaal gezien, weet je bijvoorbeeld, uh, ken je het, toevallig? Dat is ik ook... heb er vaak iets van gehoord. Ja, en hij, hij is niet zo heel bekend. Hij komt uit De Haag. Yeah. En, uh, maar ja, vast, dat zegt mij wel wat, ja. Hij gaat gitaarspelen, ja. en, maar dan kom je gewoon bij een optreden. En dan speelt, speel je samen met hem een optreden. En dan, stel je voor, dan denk je, Jezus man, moet ik hier nou ja, nog nu, gitaarspelen, doordat ja, <laughs> Hij is me wel eens opgedoken, ik ken zijn muziek niet. Maar ik ken de naam van, uh, ik weet wie, de naam heeft, dat zegt mij wel wat. Ja, nou, ja bijvoorbeeld, dat is eerder, je, en dan zo een heel ja dat is dan niet mijn held of zo of mijn, mijn voorbeeld en maar meer en je gewoon die waardiert gewoon van, heel erg ja, ja. en ik denk van zo dat ja. Voor, ja, neem van allemaal neem je zo'n een kleine stukjes ja, ja dan, dan bouw je, je eigen held mee ja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 in München, dus uh, dat is al vrij recent, kan ja. ik uh, bij zeggen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment dwaalde op een gegeven moment ook mijn uh, verhaal van Queen door, uh, door mijn hoofd heen. Uh, er is een uh, reportage of ja, een, een documentaire, ja. ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja, ja. Maar je zag op een gegeven moment, hè, John Deacon maakte het nummer Another One Buys The Dust, maar nou, dat was totaal geen rol voor Roger of er, uh, Brian May in weggelegd, mm -hmm. Er zat een duidelijke uh, baslijn in. Ja, ja, uh, ook uh, Roger Taylor vond, uh, ja lekker, lekker. Le le le ook uh, fijn uh, met mijn drum uh, ja. kan ik dan wat iets zien kwijt. <laughs> maar uh, ja, Brian May die stond er een beetje verloren bij. Maar ook daarin zag je dat uh, ieder had toch een beetje zijn eigen rol. Mm. En ja, uh, Brian May zegt ja, als jullie dat willen, dan moet ik mij maar ongeschikt te maken aan dit hele verhaal.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 ja of dat nummer ja, misschien aan de muziek ik, ik, ofzo Nee, het is niet geschikt ik, ik, ik, ik, ik, bedoel, ik, ik bedoel ermee te maken Dat je dus eigenlijk ja, Min of meer uh, je inschikt In een bepaalde rol ja, ja. Uh, Zoals ja. Brian May ja. dat deed bij uh, dat nummer Anonymous uh, know dust Want je had er natuurlijk ook, dus, er zijn ook hele typische Brian May nummers waar dat heel duidelijk in uitdrukt En dan speelt John Deacon uh, Helemaal bijna geen rol We ja, ja, moeten er maar, nog een op moet... hebben als we heel beroemd zijn In een documentaire Ja, oké. Okay, maar maar ik ga even terug naar de essentie van het verhaal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 Proberen, dat is bij onze band echt de, mensen zijn de, de leden zijn dienstbaar aan het liedje dat we maken zeg maar, dus soms betekent dat dat even iedereen niks doet, dat kan gewoon of ja. één iemand even ja, niks die even gewoon uh, op dat moment uh, uh, ja, even rust een, ja, een ja heeft. Een <coughs> een over lokale dingen zei, uh, want, want, uh, want je had iets mee, jullie hadden iets meegenomen uh, Luik, ja wat wil ja, ja, Luik nou, is een Rotterdamse Rotterdams ding ja, ja uh, Marcus heeft het uh, album uh, liggen, we hebben het eerste, uh, de, de eerste track hebben we uitgezocht van, ja. van, van, van Luik, van het album Aals. Ja, ik ja, probeer maar, het dit keer we wel gaan goed gaan te gaan doen. Ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan er even naar luisteren. Dat lijkt me uh, wat we gaan doen. try Ze komen nog... Oh, oh.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 En, en, ja, dan, even dan, het leuk dan is. Dan krijg je zo'n mobiel. Ja. En, ja. Dat zit in een broodtrommeltje. Dat is ja. heel grappig. Ja. En dat is een iPhone. Nou, ik heb een, een hele oude, oude mobiele telefoon. Dus ik had sowieso nog nooit een iPhone gehad. Dus ik had ja. even een, een dag een iPhone. Dat vond ik me ook wel grappig. Ja. Maar dan ja, word je gewoon om kwart van negen gebeld.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 Dan met de grilmaburg? Ja, volgens <laughs> mij heb jij op een gegeven moment uh, iets gehoord over. Uh, halfway station is op 3 FM. Zijn we toch te laat? Nou, ik... Zoiets.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 Dat, dat, dat, dat ding. Maar misschien is dat wel goed geweest om zo die manier muziek over te voelen. Dat weet je natuurlijk niet. Het is altijd wel ergens goed voor. Ze is altijd wel ergens goed voor. Soms ook ergens niet goed voor. Nee, je want toch je toch weet ook nooit hoe, het, hoe, hoe, hoe, hoe mensen erop reageren. Of hoe de muzikant in kwestie, of ja, degene dat... Die, die, dat, die dat ding in zijn handen heeft reageert. Nee, je moet het gewoon loslaten. Maar één ding, ik hoop dat Giel niet zit te luisteren, maar ik hoop maar één ding, Hi, dat Mart Smeets niet die Gielmobiel van jou in je handen krijgt. Want ik, ik durf dan niet te zeggen...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 From the forest ground, made ropes of ivy and wound and wound, and tangled up her cells on that tree so bad. To hide from my thoughts is what she said. Any thoughts? a green leaves root, that leaks the rain upon our glowing cheeks, I hope no one will see us here, such a coochewa idea, such a coochewa idea. fijn als ik, uh, en, en zeker uh, uh, dit, uh, het laatste, uh, de gitaar die, uh, die er even onder, uh, onderdoor uh, komt, maar uh, wat ik uh, zo bijzonder vind aan dit nummer is, en dat vond ik toen ook al, toen ik jullie uh, dat live zag, uh, zag doen op, uh, uh, tijdens de finale van de Grote Prijs in Paradiso, uh, met die viool. Want dat, uh, hey, ik heb het al met een aantal mensen die bijvoorbeeld ook uh, een cello uh, erin uh, zetten. Ja, dat, is, dat, vind ik, dat vind ik zo wonderlijk als je, als je dat kan. Uh, ja, dat is je gewoon, hij, hij improviseert het. Hè? het is, ja. zeg maar, Jaap, die, uh, die kan dit, zeg maar, is gewoon. Dit speelde hij zo in. De, hmm. Eigenlijk de eerste keer dat hij het nummer speelde, was in de studio. Nou, die heb twee, twee of drie rondjes nodig en die knalt zo'n filter eruit. Ja. <tosses> Geniale muzikant. Ja. Ja. Uh, is, dat, is dat ook het, het leuke van muziek? Dat je.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 En ik denk dat zij uit nieuwsgierigheid gewoon contact te maken met, met andere mensen inderdaad... ...dan de klassieke wereld of de wereldmuziekwereld. Ja. ja, want dat is zo universeel als je het mij vraagt. Hè. Uh, muziek is universeel, daar heb, uh, heb ik gewoon heel erg de indruk. Ja, dat is zo, ja. denk ik. Ja, ja ik, uh, ik, ik kwam trouwens ook nog een YouTube-ding uh, tegen van uh, Thijs de Melker en Anne van Schothorst. En Anne van Schothorst is een, uh, een harp, uh, die speelt harp... En... No. Thijs is een uh, ja, min of meer een, uh, een muziekproducer uh, die, uh, die heeft uh, een beetje Rebecca Sier uh, uh, dat werk, dat heeft hij uh, min meer of, meer, uh, meer of meer begeleid en daar heb ik er iets van gezien een harp en hij op een gitaar en het is zo apart, als je dat uh, dan ben ik dan tegengekomen uh, voor de mensen die het nog niet weten, ja, wacht, we klets je over ik zal het volgende week, uh, zal ik het even laten horen dan, uh, dan, weet ik, dan weet iedereen waar ik het over heb maar dat, ik vind het altijd van uh, dat het naadloos zeg maar, zo erin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 Uh, ja, we zijn al zo'n beetje aan het eind van, uh, van het programma gekomen. Gaat snel eigenlijk ook meteen. Yeah. Uh, niet helemaal voor niks uh, geweest, denk ik. Integendeel, tegendeel. In nee. tegendeel. Uh, we, komen, uh, we komen graag nog een keertje terug. Dat vind ik leuk. Als okay. je dat, uh, als je, dan ben ik wel voorbereid. Ja. Ja, dan zijn we erop voorbereid. En dan uh, gaan we ook inderdaad uh, onze toetsen en bellen hier uh, neerzetten. Dat we ja. uh, uh, lijkt, lijkt me heel erg leuk. Zo met z'n tweeën. Dat je, dat je, dat, uh, nou, met drie komen met drie, hè? we met drieën. We hebben nog een toetsenist uh, met een, toets een oog wat het gaaf is. Dan moeten we alleen even wachten tot wij uh, naar een nieuwe locatie zijn. Ja, we, we zijn het bang dat, in, dat nee, uh, uh, het past wel. Ligt eraan hoe luid die is. Maar het, gaat, we, het zo, gaat er even om. Als uh, hij niet zo luid is, dan, het dan is hij hoe hard die trap. Ja, maar we moeten oppassen okay. dat we dus niet uh, dat we dus niet. Uh, dat, ja. dat, uh, dat gaat dat, uh, hier uh, nog wel lukken, Jaap. Misschien wel. Dat gaat zeker weer uh, nog wel lukken. We weten in ieder geval dat wij waarschijnlijk misschien ergens gaan zitten waar we dit soort dingen beter tot aan richten. En dan kunnen we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 Sing songwriter muziek. Volgende week dus en wij sluiten af. Tot volgende week. Tot volgende week.